12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump en zijn vrouw zijn aangekomen in Londen... voor een drie-daag staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag worden ze ontvangen door koningin Elisabeth voor de lunch... en vanavond is er een staatsbanket. Vanuit het vliegtuig twitterde Trump over burgemeester Sadie Khan van Londen. Die had Trump vergeleken met een fascist uit de 20e eeuw. Trump noemt Khan een enorme loser... die beter de criminaliteit in Londen kan aanpakken. De gemeente Amsterdam gaat palen perk stellen aan de toenemende drukte rond de jaarlijkse botenparade, de Kanaalparade. Bezoekers moeten voortaan een vignet kopen om met een boot langs de route te liggen en ook mogen ze geen geluidsinstallatie aan boord hebben. Een Spaanse YouTuber moet een forse boete betalen omdat hij een grap heeft uitgehaald met een dakloze man. Hij filmde dat hij de man koekjes gaf met crèmevulling, maar in plaats daarvan zat er tandpasta in. De dakloze man werd er ziek van. De Spaanse rechter vindt dat de persoonlijke integriteit van de daklozen geschonden is. De YouTuber moet zijn slachtoffer 20.000 euro compensatie betalen. De veiligheidsdiensten in Soudan hebben de aanval ingezet tegen betogers... die al weken demonstreren bij het hoofdkwartier van het leger. Er zouden twee doden zijn gevallen en meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. De betogers willen dat de militairen, die onlangs president Bashir hebben afgezet... de macht overdragen aan een burgerregering in Soudan. Er komt een potje van het Rijk, speciaal voor scholing en omscholing... voor zowel werkenden als werklozen. Het kabinet stelt daarvoor het stapbudget in. Dat staat voor stimulering arbeidspositie. Tussen de 100.000 en 200.000 mensen per jaar kunnen daar aanspraak op maken. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het oosten enkele bui. Vanmiddag droog en nu en dan zon en 18 tot 24 graden. Morgen eerst droog en zomers warm, vooral later op de dag stevige onweersbuien... met kans op hagel en zeer zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. But if you be my bodyguard, I can be alone.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 En bij ons zit Astrid van der Veld. Um, die heeft een aantal vragen gesteld in de vergadering die daar. voorzitter van gemeentelandschap. Ja, dat komt allemaal nog als je mij uitlaat praten. En die uh, heeft namens de Gbz een aantal vragen gesteld over de herinrichting van de boulevard. Uiteindelijk is daar een uh, discussie ontstaan. Ik heb vanmorgen even geluisterd. Uh, voor de duidelijkheid: uh, welke vragen heb je gesteld, Astrid? Wij uh, zijn erop ingegaan om de veiligheid uh, te borgen dat er dus inderdaad geparkeerd gaat worden... Uh, in een, uh, ja, op een normalere manier als dat het college voorstelt. Het We hebben gevraagd waarom het niet mogelijk is... om beide zijden parkeren te behouden. We hebben gevraagd waarom het niet mogelijk is... om aan de zeekant parkeren te houden... en dan daar een fietspad te creëren. Hè? Dus à la Boulevard Banaar. Het is daar ook, dus waarom daar niet? Dus ja, uh, dat, dat soort vragen. Die... Uh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 En dan ga je wegrijden, dan is het echt een godzegende greep. Dat, dat zien een... we in de Haltestraat. Dat is ook een van de dingen die de naar voren gekomen is. Ja, en in, kijk, in de straat heb je nog de mazzel dat er winkels zijn. En winkels hebben winkelruiten. Hmm. In ruiten kun je nog enige reflectie zien. Die zie je daar niet. Is er eigenlijk, uh, naar jouw mening, genoeg geluisterd naar de bewoners? Ja en nee. Uh, de bewoners die willen graag natuurlijk het parkeer aan hun zijde houden...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 Daar kun je wat van afsnoepen. Dan kun je inderdaad gewoon je fietsers en je wandelaars langs de zee kwijt. En dat willen ze graag. Ja, de, de, de, dat, ze dat willen de wandelaars, dat begrijp ik. Fietsers hou je niet tegen. En als ze inderdaad vanaf het fietspad komen van Noordwijk... Van Noordwijk? Dan gaan ze niet de Brede Ooststraat. Ze gaan zelfs niet op de straat van Boulevard. Nee, ze nemen trots waar want ze willen ja. uitzicht naar zee hebben. Ja. Dus ze gaan dwars door het wandelend publiek heen. Scheldend en vloekend en wel... Ja. En dat is het probleem. En het liefst met z'n vieren naast elkaar. Ja. Ja. En dat heb ik ook ja, aangehaald. Daar, daar je... De recreatieve fietser, dat is een ander verhaal. De nee, helft van A naar B fietser. Maar ja, die wielrenners, dat is toch wel een beetje een probleem. Uitzet is ja, dus... zeker en lekker over het ja. uh, trottoir. Ik zie aan de andere kant de boulevard uh, zeg maar voorbij uh, daar. Is het. Uh, daar, daar lukt dat wel. Ja, daarom. Dus, dus waarom hier niet? Nee.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 Ik weet niet of het CROW zich. Nou, dat is mijn overkomt. volgende vraag. Is daar een advies over? Nee, volgens mij niet. Ga je dat vragen nog? Dief. Nou ja, ik, de eerste volgende keer dat het weer op tafel komt, zal daar zal ik er inderdaad op inhaken. En ook ja, op het BBW-verhaal ja. induiken. Kan je? Nu ben je in afwachting dat de wethouder iets doet, kan je niet zelf initiatief nemen en dit soort adviezen vragen. Dat, um, dat zou kunnen.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 Maar ja, we, uh, we hebben morgen weer zo'n uh, gigantisch drukke dag in Zandvoort. Ja. Uh, 30 graden, uh, ja. Zandvoort zal vol lopen met ja. auto's, met fietsers, met wandelaars. Dat... Nou, ik ga denk ik morgen wel even lekker op een bankje zitten of op een randje. Zou je niet of... dat willen aanbevelen naar alle raadsleden? Om morgen lekker daar op een bankje te gaan zitten? Ik weet niet of we het CDA meekrijgen, we werken natuurlijk.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 Dat we niet zo heel veel mooie dagen hebben deze zomer. scheelt de gemeente toch 90.000 euro aan inkomsten. Dat is, de, dat is de geldkant. Dat is de geldkant. Ja, maar wel belangrijk. En die mogen ook niet vergeten natuurlijk. Maar dat nee. is ook ieder jaar. Ja, ja, ja, ja. Goed. Uh, gezien de tijd gaan wij uh, afwachten wanneer ja, ja, de volgende dag. Ik ben blij is. dat je even hier was om dit te vertellen. Graag gedaan. Echt waar? Nou. Dus weer een stukje duidelijkheid nu verdienen. Ja, nou, nogmaals. Optisch is het een mooi plan.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 Simpleton. Pick up one people. Eonson.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 The rain came down and the engine sputtered. Some people muttered. At last the bus pulls into town. That's Spanish town and on downtown. The conductor collects our fare and smiles. White girls, let's have a style. What an experience this is for us. A trip into Kingston on a minibus is A little too adventurous.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 Wat in eerste instantie wel de, de vraag was van de opdrachtgever. Om toch dat wat naar beneden te brengen en in kleinere uh, huizen uh, van, uh, van te maken. Zodat het ook, uh, dat, dat is de karakteristiek van, van de Paradijsweg: zijn die schuurtjes en die wat, wat ad hoc. Uh, maar, het, uh, het, dingen? Het hotel, maar die kleine gebouwtjes die daarvoor staan, dus achter Friesland, uh, Hotel Friesland, uh, wat vroeger was. Dat waren ook allemaal kleine gebouwtjes. Ja.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 De, uh, die niet. Ja, die. Op dit moment zit er heel veel beweging in die Paradijsweg. Er uh, stond nog een huis te kopen, ze geklaatst. En uh, Paradijsweg 8 is ook... Uh, dus er, er gebeurt een heleboel. Het belangrijkste is natuurlijk dat je die sfeer van die kleine huizen... en Het, het, het mag een beetje rommelig bijna wel <kwijnt> zijn. Uh, die, die achterstraten van de, van de hoge weg...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 Nou, over het algemeen bij de meeste projecten is, uh, is, is, is, is negen maanden uh, tot een jaar is, is bouw. Dus voor het verstappen-event uh, van Formule 1 is klaar? Ja, toen dat in één keer doorging, zag ik uh, wel dat ze in één keer wel We het waren haast, mee, heel blij werden. <laughs> de uh, Ja, Ja. Nou, al ja, ja. drie keer. Nu. De tribune praat ja, ook ja. even mee ja. over. Ja. Maar Kees, buiten de, de, de Formule 1 en dat gaat. Ongetwijfeld uh, nog wel eens een keer te sprake komen. zou dit over negen maanden staan? Ja. Kijk. Ja, Kijk. Ik nou, ben toch van het de doordenken. Dat betekent geen. Ik denk kans. dat Pieter het helemaal op gaat kopen en daarna gaat verhuren. Maar ik kan straks in ieder geval het wordt al een hotel. Prachtig project. Tenminste, dat zien wij zelf. zo. Uh, ik hoop dat de mensen het ook leuk kunnen zien. Een keer. We gaan even over naar uh, iets anders. Want er ligt een hele mooie tekening. Uh, is het van, foto's. Foto's van uh, uh, het. Ons je mee het project.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 Uh, nou, dat zou, dat zou kunnen, maar is, uiteindelijk zijn ze uiteindelijk allemaal uiteindelijk is alles uh, alles is gewoon ingepuzzeld. Uh, ja, ingepuzzeld. wel, dan krijgt Allemaal vriendjes die erin gaan wonen. Uh, ja, ja. ja. Nou, dat is, ja, dat is, nou, wat, wat je zegt is gelijk, hoor. Want uh, we hadden dus heel veel bijeenkomsten met elkaar en uh, ze mochten ze ook de hele binnenkant mochten ze zelf gaan, gaan aankleden.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 Heel mooi. En wat doe je dan met die honden? O, oh. oh, is dat je vraag? Oh, maar die honden hebben een alternatieve route, Pieter. Want uh, we mogen geen honden in de duin. Nee. nee. Nee? Dus dat is half nagedacht, Pieter. Maar, maar dat was vorige week niet zo uh, naar voren gebracht. Nee. Toen dacht ik, nou, lekker met je hond uh, door de duinen gaan lopen. Nee, maar alle hondenbezitters van Zandvoort weten dat toch ook. O, oh, o. Oh, Daar ga ik wel vanuit. Kijk, jij hebt geen hond, dus jij bent geen hondbezitter. Nee. We, ja. nee. Maar hoe ga je dit dan oplossen? Nou, goede alternatieve route. De honden lopen door en de mensen gaan door de waterlijn duin. Precies, en de honden volgen de bordjes. En de honden pendelbus. Er is een, en, <laughs> en dan een, en dan een heel spoor met pindelbus. hondenkoekjes, Pieter. Een heel spoor met hondenkoekjes. En dan komen ze elkaar weer tegen. Het is natuurlijk inderdaad wat Pieter, de niet-hondenbezitter, <laughs> uh, uh, denkt. Die hoort waterlijn duin. en die denkt, ja, die honden mogen niet in. Hoe, hoe heb je dat opgelost? Ja, andere route, maar dus ja. niet door de waterlijn. Duin. Nee, we komen elkaar weer tegen. Oh, oké. Okay. Dus ja, dat? Dus ze, ze lopen onderweg van de Brede-Rode-straat naar het Pannenkoekhuis... lopen ze gewoon de Zandvoertelaar naar het Pannenkoekhuis... en dan pakken ze hem weer op de route. De honden of ook de bezitters van die honden? Oh, ah, nee, nou, bijen, maar. Maar. Ah, ja. Anders hebben we ook handhaven, staan. <laughs> het, uh, <laughs> het is niet alleen een honden, dus. niet bezitters, maar... <laughs> nee, we willen niet handhaving uh, de dag nee. Nee. hebben. Oké, okay, hoe gaat de inschrijving? Nou ja, het gaat redelijk. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen wachten...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 Dan is het zo, toch een soort controle. So, een soort controle, maar ja, wij het vinden duur, het toch wel groot. eigenlijk leuker. Het is natuurlijk belachelijk dat de ouders meelopen en uh, geen kaartje kopen. En, nee. en pissig zijn als ze geen appel mogen. Dat <laughs> dat en ik ja, is maar, toch maar wel een ijsje over. Ja, want ik hoef helemaal geen medaille te hebben. Precies, en een, klein wel, kind en, kinder, een appel. en een klein kind in de kinderwagen meenemen... en daar wel een ijsje voor willen bij park. Ja. Dus ja. Ja, ja, ja, het gaat om niet uh, om het ijsje te geven. Want dat zijn we natuurlijk niet. Maar ja, als je tegen de sponsoren zegt van...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 Ja. Die stroming, gaat dat goed? Ja, gaan we gaan wel goed zorgen voor een routing, hoor. Dat komt in orde. Ja, ja dus ik, ik kan me zo voorstellen, gelijk, honderd man de, de ja. kleine krocht op... of, of de grote ja. krocht, of de halter staat in. Ja. Nou, het scheelt dat de eerste avond moeten ze hun kaart ophalen op naam. Dus dat gaat altijd wat gefaseerder. Ja. ja. maar de tweede dag staan ze om, wat is het, zeven uur staan ja. ze klaar om... Ja, half zeven. Half ja, half zeven. zeven ja. Ja. Ja. de ervaring is dat de mensen om half zes al voor de, de deur staan. Maar Die om al half, graag half, weg doen, half ja. zeven ja, gaat dat pas gebeuren. Ja,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 Precies. En dan je altijd met een plastic tas voor de appels. Nee, dus dat kan ook. Een en ander ja. is uh, duidelijk geworden, Pieter. Of heb ja, je nog ik meer ik uh, ben, vragen ben over, ben honden. over honden? Ja. Dus uh, je zorgen in Portugal zijn nu uh, opgelost? Ja, die ja, dachten denken niet <laughs> aan. Pieter, je kent ons toch? Daarom juist? Nou ja, bij, bij deze hebben jullie commentaar kunnen leveren op Pieter. En ja. Pieter heeft zijn vragen kunnen stellen aan. Heel goed. Nogmaals dank, net als vorige week, voor de komst.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 Cadabra.